en als al kal had die kalam al had die had die muhammad in zal de law al hij was ellen, waar char al omor mocht de foutu haar, waar kulle mocht de fout in Amma bad, beste broeders en zusters, we gaan het vandaag hebben. Over het verschrikkelijke graf. Eenmaal daar aangekomen, dan is er geen weg terug. Allah, subhanahu wa taala zegt: "Hatta ida jaa ahdhumul maut, hatta ida jaa ahdhumul maut, qaal rabbi rjioun, laalli aamal salihan fima tarakt." Totdat de dood, totdat wanneer de dood tot één van hen komt. Dan pas zegt Hij, O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk verricht ik goede daden. Maar dan is het te laat. Beste broeders en zusters, ik wil zeggen dat ik jullie allen lief heb. En wat ik ook kwijt wil, is dat een ieder van jullie de dood zal ondervinden. En ieder van jullie in een gat onder de grond gestopt zal worden. En ieder van jullie al zijn bezittingen achter zich zou laten. In het graf kan jij geen beroep doen op je vriendschapsbetrekkingen, op je connecties en op je vermogen. En ook je mobiele telefoon en al je opgeslagen nummers baten niet meer. Het kan niks meer voor je betekenen. Jouw enige steun en toeverlaat is Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitu amanu bil dunya wa fil Allah subhanahu wa ta'ala versterkt degenen die geloven met de standvastige uitspraak. Namelijk geloofsbeleidenis. In het wereldse leven en in het hiernamaals, waarvan het graf ook een onderdeel is. Het graf is een onderdeel van het hiernamaals. Daar komt een einde aan alles. En daarom zei Uthman radiallahu anhu altijd: Ik heb in mijn leven niets afschuwelijker mogen aanschouwen dan het graf. En daarom adviseer ik een ieder om van tijd tot tijd een bezoek te brengen aan de begraafplaatsen, aan de graven. En ik heb liever dat je op zoek gaat naar eentje die leeg staat, die net gegraven is. En nog beter is dat je erin gaat liggen. En zie hoe het aanvoelt. Want er komt een dag waarin je zelf daarin plaats zou nemen. En het graf hoeft niet per se altijd een akelige plaats te zijn. Het kan ook een mooie plaats zijn. De donkerte van het graf kan overgaan in licht. Maar dan zou je in het wereldse leven ervoor moeten zorgen dat je een lampje koopt. Ik bedoel niet eentje bij de gamma. Een lampje in de vorm van het gebed. Het gebed zal als lampje dienen in jouw graf. En de donkerte ervan doen overgaan in licht. En als ik praat over de graf of over het graf. Daar kan ik er natuurlijk niet omheen om ook over de bestraffing te praten die plaatsvindt in het graf. Waarvoor zelfs de profeet vrede zijn met hem. Zijn toevlucht zocht tot Allah subhanahu wa ta'ala. Moet je je voorstellen. Hij vindt al zijn zonden hem vergeven zijn. Zoekt toevlucht, zoekt toevlucht tijdens alle gebeden. Tot Allah subhanahu wa ta'ala tegen de bestraffing van het graf. Wat zouden wij niet moeten doen? Wat zouden wij niet moeten doen? En ook zegt hij, vrede zijn met hem. Bezoekt de graven. Want deze doen jullie herinneren aan het hiernamaals. Gaat kijken wat er terecht is gekomen van degenen voor jullie. Zij die wellicht over meer eerzucht, over meer geld, over meer wensdromen beschikten dan jullie. Gaat kijken wat er van hen is terechtgekomen. Gaat kijken hoe zij opgegaan zijn in de grond. En niets van hen is overgebleven. Helemaal niks. Beste broeders en zusters. Als wij voor iets vrezen dan slaan wij op de vlucht. Dan rennen wij weg voor datgene waarvoor wij vrezen. Maar voor het graf kan je niet weglopen. En al zou je het proberen, je zult snel ontdekken dat alle vluchtroutes maar naar één bestemming leiden. Naar maar één bestemming geleiden, één bestemming. Namelijk het graf zelf. Daar waar de ogen die je vandaag de dag gebruikt om naar haram te kijken, daar zullen ze opgevuld worden met aarde en zand. En zullen ze opgevreten worden door de maden. Daar waar je de ledematen, daar waar de ledematen die je vandaag de dag in dienst stelt van haram, van diefstal, van het verkopen van drugs, van zinnen. Al die ledematen zullen daar ontbinden en wegrotten. En mag ik jullie vragen? Hoeveel van jullie zijn deze zomer niet op vakantie geweest naar hun moederland? Hoeveel? Ik wil vingers zien. Veel. En hoeveel hebben, hoeveel van jullie, degenen die er zijn geweest, hebben de begraafplaatsen bezocht? Hoeveel? Veel te weinig, veel te weinig. Op een begraafplaats worden de rollen omgedraaid. Zoals jij nu hier zit, een aantal mensen die luisteren, een aantal toeschouwers en één preker, Eén iemand die vermanende woorden uitspreekt. Op een begraafplaats worden rollen omgedraaid. Dan ben jij de enige luisteraar, de enige toeschouwer. En dan zijn alle graven om je heen prekers die vermanende woorden uitspreken. Al lijkt het graf in eerste instantie niets te zeggen. Maar hij hoeft niets te zeggen. Hij heeft geen woorden nodig. Zijn verschijning is voldoende. Zijn verschijning is beter dan alle mooie lezingen bij elkaar. En er zijn ook andere manieren om de begraafplaatsen te, of om de graven te gedenken. Het kan zijn dat iemand roept, maar we hebben hier geen islamitische begraafplaatsen. Waar moet ik er een vinden? Er zijn ook andere manieren om de graven te gedenken. Ibn al-Jawzi zegt, wanneer je je kindje eigenlijk... Of als je je kindje in zijn wieg stopt, dan vind je overeenkomsten met het graf. Zoals een baby verwikkeld wordt in een doek, zo wordt een dode iemand ook verwikkeld in lijken gewaden. En zoals een baby in een nauw wiegje wordt gestopt, zo wordt een dode iemand ook in een nauw graf gestopt. Dus de volgende keer. Als je bezig bent met het plaatsen van je kindje in zijn wieg, gedenk dan het graf. Gedenk dan het graf. En wil je soms het grafgevoel een beetje proeven, een beetje meemaken, dan raad ik je aan om het volgende te doen. Trek je terug, s'nachts, in je eigen kamer. En doe alle deuren en ramen dicht dicht zodanig dat er geen licht meer binnenkomt en stuur iedereen de kamer uit en ga op de grond liggen. En doe alsof je in het graf ligt. Het is niets vergeleken met wat er werkelijk in het graf speelt, maar het is een voorproefje. Het is een voorproefje. Als je het graf zou vragen... Naar de rijkdommen, naar de schoonheid, naar de kracht van diegenen die dood zijn en die daarin liggen. Dan zal het graf tegen jou zeggen, al die zaken spelen hier geen rol. Al die zaken zijn hier van geen betekenis. In dit wereldse leven, overal waar wij komen, worden wij gevraagd. Over onze naam, over onze beroep, over onze komaf, over onze vermogen, over onze opleiding. Behalve in het graf, schijnt niemand geïnteresseerd te zijn in jou. Alle vragen die jou worden gesteld, gaan over andere zaken en niet over jou. Gaan over Allah, gaan over de profeet, vrede zijn met hem. En gaan over jouw geloof. En als je op een begraafplaats staat en je luistert goed. Dan kun je wellicht het graf horen zeggen. O zoon van Adam. Toen jij je eigenlijk in het dunia bevond. Heb jij je schuldig gemaakt aan het eten van haram. Er komt een tijd waarin je terugkeert naar mij. En dan zal ik er persoonlijk voor zorgen dat jij opgevreten wordt door de made. O zoon van Adam. Toen jij je in het dunia bevond. Zeg ik je keer op keer lachen. Maar er komt een tijd waarin je terugkeert naar mij. En dan maak ik je aan het huilen. O zoon van Adam. Toen jij je in het dunia bevond. Zeg ik je. Zeg ik overal. Dat jij omgeven werd door vrienden. Maar er komt een tijd waarin je helemaal alleen plaats in mij zou nemen. Dat is wat het graf zegt als je goed zou luisteren. En een moslim gelooft in alles wat zich zou voordoen in het graf. Alles. Wat genoemd staat in de Sunna en in de koran. Daar geloven wij in. Zoals bijvoorbeeld de ondervraging die daarin plaatsvindt en die geleid wordt door twee engelen. En de daaropvolgende bestraffing of beloning. En er zijn genoeg bewijzen uit de Koran en de Sunna die duiden op het feit dat men gestraft wordt in zijn graf. Genoeg. Toen de profeet een keer langs twee graven liep, zei hij zij worden op dit moment gestraft en hij gaf ook aan voor welke reden zij gestraft werden hij zei de eerste wordt gestraft omdat hij zich niet reinigde naar het urineren. Niet goed reinigde naar het urineren. En de andere was iemand die zich schuldig maakte aan lasterpraten. Ook zegt, en luister goed. Ook zegt, uh, Abdullah ibn Ubeid. Als iemand in het graf wordt gestopt. Want we willen even kijken wat er nou daadwerkelijk in het graf plaatsvindt. Wat vindt er nou allemaal plaats in het graf? Abdullah ibn Ubaid zegt, als iemand in het graf wordt gestopt, iemand is dood en hij wordt in het graf geplaatst, dan hoort hij boven hem de voetstappen van de mensen die net zijn begrafenis toet hebben bijgewoond. En als eerste wordt hij aangesproken door het graf zelf. Het graf spreekt hem als eerste aan. En zegt tegen hem, o zoon van Adam, hebben ze jou niet gewaarschuwd voor mij? Hebben ze jou niet gewaarschuwd voor mijn verschrikking, mijn nauwheid, mijn engheid, mijn viezigheid? Dat is wat jou te wachten staat als je niet over goede daden beschikt. Het graf zal als eerste tot jou spreken. En zal deze woorden tegen jou zeggen. En toen tegen Omar ibn Abdulaziz. Tegen hem werd gezegd. En hij was leider van de gelovigen. Hij werd tegen hem gezegd: Ja, Omar, o leider van de gelovigen. We hebben je gekend, voordat jij deze functie op je nam. Functie van leider van, gelovigen, van de gelovigen. We hebben je toen gekend, als iemand die vrolijk en gezond door het leven ging. Wat is er toch gebeurd? Wat is er veranderd? Toen zei Omar ibn Abdul Aziz, O Ibn Ziyad, hoe denk je dat ik eruit zal zien? Na drie nachten te hebben doorgebracht in het graf. Dat hield hem bezig. Hoe denk je dat ik eruit zou zien. Na drie nachten te hebben doorgebracht in het graf. Nadat ik ben ontdaan van mijn kleren. En nadat mijn hoofd op de grond is geplaatst. En nadat ik al mijn vrienden en kennissen heb verlaten. En als Uthman radiyallahu an. Een begrafenis uitvaart bijwoonde dan viel hij altijd flauw en op de terugweg naar huis werd hij als een dode gedragen naar huis en als hij weer bijkwam en ze vroegen hem waarom hij flauw viel dan zei hij ik hoorde de profeet vrede zij met hem zeggen het graf luidt het hier namels in het graf is het begin van het hierna En toen Ibn Mas'ud op een avond wakker werd. En zag dat de bed van de profeet, of zag dat het bed eigenlijk van de profeet leeg stond. Hij zag dat de profeet niet in zijn bed lag. Nog Omar, nog Abu Bakr. Toen besloot hij op zoek te gaan naar deze drie mannen. En in de verte zag hij een aangestoken vuur. En hij ging erop af. Toen hij daar aankwam, zag hij dat, het, dat er een graf was gegraven. En dat de profeet erin stond. En dat naast het graf een dode iemand lag. En de profeet vroeg Omar en Abu Bakr om hem een lijk eigenlijk aan te geven. Aan te reiken. En hij plaatste deze dode iemand, deze dode persoon... In het graf en de tranen rolden over zijn wang en hij zei: O Allah, ik ben tevreden met hem. Wees dan ook tevreden met hem. Toen zei ibn Mas'ud radiallahu an, Op dat moment wenste ik dat ik diegene was, dat ik die dode persoon was. Tot de verschrikkingen van het graf hoort ook de druk die uitgeoefend wordt. Die uitgeoefend wordt op iemand in zijn graf. Want als iemand in zijn graf wordt geplaatst, dan wordt er een druk, een soort pressie op hem eigenlijk uitgeoefend door het graf. En niemand zal dat ontlopen. Want daar is een verhaal dat de profeet zei. Als iemand dit mocht ontlopen. dan was het wel Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu. Sa'd ibn Mu'ad. Maar zelfs toen Sa'd ibn Mu'ad. in zijn graf werd geplaatst. en het graf dicht werd gemaakt. begon de profeet. herhaaldelijk Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. te zeggen. En een poosje daarna begon hij. Achter elkaar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar te zeggen. Toen hij werd gevraagd waarom hij dit deed, zei hij. Toen deze rechtgeleide persoon in zijn graf werd geplaatst, begon het graf te vernauwen. Begon het graf kleiner te worden. Begon het graf deze persoon in elkaar te drukken. Toen, toen zei ik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. En toen het, uit, toen het graf weer ging uitzetten, toen begon ik te zeggen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moet je je voorstellen, velen weten niet wie Sa'd bin Mu'ad is. Een van de meest achtbare metgezellen van de profeet. Moet je je voorstellen, dat ons wordt verteld in een authentieke overlevering, dat zijn dood... Aanleiding was dat de troon van Allah subhanahu wa ta'ala schudde. En dat zijn uitvaart bijgewoond werd door 70.000 engelen. En toch werd hij niet gevrijwaard van de druk of depressie die het graf op iemand uitoefent. Dus laat staan wij. Laat staan wij. Tot de verschrikking van het graf. Hoort ook de ondervraging die daarin plaatsvindt. Want we zullen allen. Of er zal ons allen drie vragen worden gesteld. Men Rabbuk, Ma dinuk. Wa ma da rajul. Drie vragen. Wie is jouw heer? Wat is jouw geloof? En wat heb jij te vertellen over Mohammed. Iemand die goed heeft geleefd, die naar de voorschriften van Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft gehandeld, zal zonder moeite daarop antwoord geven. Maar degene die de regels van Allah Subhanahu wa Ta'ala overtraden en zich niet hielden aan de voorschriften van Allah Subhanahu wa Ta'ala, diegene zal zeggen, zoals eigenlijk, in een authentieke overlevering wordt verteld, hij zal zeggen, ha, ha, ha, ik weet niet. Ik zei datgene, wat zij allemaal pleegden te zeggen. Op dat moment slaan de engelen met een hamer op zijn hoofd, en wordt er tegen hem gezegd, mogen jij nooit het antwoord hierop weten? Mogen jij nooit het antwoord hierop weten. Ook in het graf ontstaat er of een opening naar het paradijs, of een opening naar de hel. Maar één ding staat vast, we zullen allen het vuur aanschouwen in onze graven. Als iemand goed is geweest, dan zal er eigenlijk een opening gecreëerd worden, een opening gecreëerd worden, naar, waar, waar doorheen men het vuur kan zien, en dan wordt er tegen deze goede persoon gezegd, dit had jouw plek kunnen zijn, als je Allah subhanahu wa ta'ala niet had gehoorzaamd, dit had jouw plek kunnen zijn, als je Allah subhanahu wa ta'ala, niet had gehoorzaamd. Maar daarna wordt er of ontstaat er een opening naar het paradijs. En dan wordt er te tegen deze goede persoon gezegd: maar Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou in de plaats daarvan de volgende plek. En iemand die slecht is geweest, die zich niet heeft gehouden aan de regels van Allah subhanahu wa ta'ala als eerste krijgt hij het paradijs te zien en dan wordt het tegen hem gezegd, dit had jouw plek kunnen zijn als je Allah subhanahu wa ta'ala had gehoorzaamd dit is jouw plek geweest dit had jouw plek kunnen zijn maar dat heeft hij niet gedaan hij heeft zijn gebeden verwaarloosd zijn gebeden heeft hij verwaarloosd en het allereerste waar men voor rekenschap moet afleggen, is het gebed. En als het gebed goed is, dan zal alles goed zijn daarna. Alles. En wat ik niet kan begrijpen, is waarom zijn de moskeeën zo vol in de maand Ramadan? En als de maand Ramadan voorbij is, dan zijn de moskeeën weer leeg. Ik begrijp het niet. Denken jullie dat Allah subhanahu wa ta'ala ons alleen om verantwoording zou vragen voor de maand Ramadan? Ik kan je verzekeren dat hij altijd kijkt en luistert. En dat alles, maar dan ook alles, genoteerd wordt. En even om jullie uit jullie waan te helpen. Het gebed is belangrijker dan het vaste. Vijf gebeden, verplichte gebeden, zijn belangrijker dan het vaste. Wat denk je daarvan? En we hebben genoeg overleveringen, waarin de profeet praat over de zuilen van de islam. En dan begint hij met een geloofsbeleidenis. En daarna komt gelijk het gebed. Wat is er toch mis met ons? Je kan duidelijk zien dat de shayatin in deze tijd vastgeketend zijn. Mensen zijn dan bereid om alles te doen. Niet alleen de vijf verplichte gebeden, maar zelfs aanbevolen gebeden, want tarawe is aanbevolen. Hoe wisten jullie dat niet? Jullie blijven vanavond toch wel komen, hè? hoop ik. Vijf verplichte gebeden. Dat moeten wij als eerste nakomen. En daarna pas komt het zakah en het vaste en de bedevaart. Wat ik altijd zie, is dat mensen die hessenet verzamelen tijdens de maand Ramadan, om het de maand daarop of daarna weer weg te geven, weg te doen. Ze verprutsen hun eigen hessenet binnen een paar dagen, afgelopen voorbij. Maar de meter blijft draaien. En dan zijn er geen chassanat meer. Maar dan komen alleen maar seji' En in het graf zou je ook verantwoording moeten afleggen. En zou je antwoorden moeten geven. Op bepaalde vragen. En denk niet al te makkelijk daarover. Want veel mensen, een aantal denken van het is een kwestie van even uit je hoofd leren. En ik geef wel antwoorden als ik. Als mij de vragen worden gesteld. Zo gaat het niet. Je moet ernaar hebben geleefd, wil je antwoorden geven. Je moet ernaar hebben geleefd, wil je antwoorden geven. En daarom wordt het tegen deze persoon, op dat moment, wordt hem degene die buitensporig is geweest, zijn gebeden heeft verwaarloosd, wordt het tegen hem gezegd, dit had jouw plek kunnen zijn, het paradijs. Maar omdat je Allah subhanahu wa ta'ala niet hebt gehoorzaamd, ontstaat er ineens een opening naar de hel, naar het vuur. En dan wordt er tegen hem gezegd: "Dit is jouw plek nu. Dit is jouw echte verblijfplaats." Ook in het graf, zoals de profeet ons vertelt, krijgt men gezelschap, iemand die goed is geweest. Krijgt gezelschap van een goed uitziende man. Lekker ruikende man. Met witte kleren, die komt zijn graf binnenstappen en gaat bij hem zitten. En dan vraagt de persoon, wie ben jij? Wie ben jij? Want sinds iemand in, een graf of in het graf is beland, heeft hij nog niets goeds meegemaakt. Maar nu ineens ziet hij iemand binnenkomen die hem gerust stelt. Zijn uiterlijk stelt hem gerust. Hij zegt, wie ben jij? Hij zegt, ik ben jouw goede daden. Ik ben jouw goede daden En ik kom jouw gezelschap houden tot aan de dag des oordeels. Moet je je voorstellen. Je bent niet meer alleen. Maar je daden komen, je goede daden komen in de gedaante van een goed uitziende man die jouw gezelschap komt houden. Terwijl degene, de kafir, de ongelovige, de munafiq, de hypocriet. He? Een vajer, een buitensporige iemand, die krijgt gezelschap van een vreeswekkende stinkende man, die zijn graf komt binnenstappen en bij hem gaat zitten. Zijn uiterlijk verkondigt geen goed en hij zegt ook tegen hem wie ben jij? En dan denkt hij van, kijk niet zo, kijk mij niet zo verbaasd aan. Ik ben mij je slechte daden, die jij zelf hebt vergaard, die jij zelf hebt verzameld. Ik ben jouw slechte daden. En weet je wat, ik kom je gezelschap houden tot aan de dag des oordeels. Tot aan de dag des oordeels. En misschien, om het even duidelijker te maken. Ik heb het over een schrikwekkende, stinkende man. En denk niet te licht daarover. Want vaak als wij alleen maar in het gebed staan, en er staat toevallig in de rij voor ons iemand met stinkende sokken. Dan wordt sujud een nachtmerrie. Want iedere keer als je naar beneden gaat, dan kom je die stinkende sokken tegen. En dan en dan duurt eigenlijk jouw leidersweg heel lang, want vaak de imam die besluit om even sujud nog langer te houden. En dan word je tijdens sujud ontzettend boos op die imam. En dan denk je van, is die weg. <laughs> en dan denk je van Sta op. Verlaat de sujud. Je kan zelfs niet tegen stinkende sokken. Hou je niet vol. En je houdt je adem in tijdens de sujud. En je blijft allerlei dingen proberen. Om er maar vanaf te komen. Maar moet je je voorstellen dat een stinkende man en de stank. Stinkende sokken. Stinkende sokken. Vergeleken met, uh, met de stinkende man die jouw graf binnenkomt stappen. Zijn eigenlijk parfum. Het zijn eigenlijk een lekkere geurtje. Dus zo iemand komt jouw gezelschap houden. Tot aan de dag des oordeels zit hij naast je. Subhanallah. Ook vertelt de profeet. Vrede zij met hem. Ons dat het graf van iemand die goed is geweest. zal verruimen. Ruimer wordt. En paradijselijk versierd zou worden. Een mooie bekleding krijgt. Terwijl degene die slecht is geweest. Degene die slecht is geweest. Zijn graf zal afschuwelijk bekleed worden. Zou een helse verschijning krijgen. En zou hem in elkaar gaan drukken. Subhanallah. En ik wil, ik wil niet al te lang houden, ik wil afsluiten met de woorden van al Hussein radiyallahu an, die hij altijd sprak als hij stond te kijken naar de graven. Hij zei, de bovenkant van de graven ziet er altijd vredig en mooi uit, maar de verschrikking en de beproeving zit hem namelijk in de onderkant. In de onderkant. Ik zou tegen iedereen willen zeggen. Neem eens, een keer, neem, eens, neem eens gewoon een keertje het graf serieus. Denk er niet te licht over. Want het is eigenlijk iets wat verschrikkelijk is. En je moet het allemaal zelf doormaken. Er is niemand die jou bijstaat. Er is niemand. Behalve natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala als je goed bent geweest. En mag ik je advies geven... Hou vol aan je gebeden. Ik concentreer me altijd op de gebeden. Want als je, want velen van jullie lezen niet de overleveringen die over het gebed gaan. Want als je zou weten wat er allemaal niet over het gebed is gezegd. Dan, dan meen ik serieus, dan laat je het gebed noodlos. Nooit. Het maakt onderscheid tussen de kafir en een moslim. Zoals de profeet ook te kennen geeft in een overlevering. Ik hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala ons in genade aanneemt. En ik hoop dat hij ons beschermt tegen het vuur. En ik hoop dat hij ons bijstaat. En ik hoop dat hij ons bijstaat uh, tijdens de ondervraging die plaatsvindt in het graf. En ik vraag hem om ons het paradijs te doen binnen te rijden. Wa subhanakallahu wa bihamdika shahadu wa la ila illa. Saagfirullah wa tohu buhulayk. A'udhu billahi minash shaytaanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaaf. Wa'l quraanil majldi bal ajibu.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 والأرض مددناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاذ وفرعون وإطوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فأنقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعي يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخنود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أنلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البناد هل من محيط إن في ذلك نذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قناع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود